Variaria 3, voor zondag 3 februari 2008. Variaria. Variaria. Variaria. Variaria. Variaria. Ik sta op het punt om naar het, het Festival te gaan in de stoelenmatte bij Zoom. Ik weet niet wat ik uh, moet verwachten, behalve dat het om 2 uh, uur is. En ik ben te voet, dus ik moet nog behoorlijk uh, doorstappen om er op tijd te komen. Ik uh, baalde wel een beetje van wat tijd verkocht is. Maar, uh, is dat altijd kaartverkocht? Uh, ja, het is wel voor onze eerste keer dat we hier naartoe gaan. Maar uh, ja, het is normaal altijd al voorverkoop uh, in verschillende, verkoop, uh, verschillende verkooppunten. Hey, dat, dat wist ik dus helemaal niet. Ja. Uh, dus is het ook jouw? Eerste keer? Mij ook ja, dit is de keer dat ik hier naartoe ga. Dus ik kan niet vragen hoe het is. Ben je wel eens geweest? Eén keer eerder. En uh, hoe was dat? Fantastisch. Uh, hoe ho lang duurde het ongeveer? Hoe lang zou het duren? Uh, tot half zeven. Het is al zes, half 7? Het is best lang staan, ja, dat wel, maar het is wel leuk. Ja, dat lijkt me wel, ja. Even bouwen, nou, dan moet ik de volgende keer goed omdenken dat hij een kaartje moet kopen, van tevoren. Ik vraag nog eens even verder aan een paar andere mensen. Ik had dus geen kaartje gekocht, maar tijd verkocht te zijn. Kun je, je zeggen hoe het is om binnen te zijn? Nou, ik kan het wel vertellen, maar ik heb zelf ook geen kaartje. Och jee, je hebt precies, ja, precies hetzelfde probleem als ik. Ja, en ja, als ik kan het nou hoe zo krijgen nergens, dan zou het heel mooi zijn. Oh ja, maar je kunt niet hopen dat er iemand niet komt opdagen en dan uh, daar een kaartje van hebben, want dan kun je niet van... Ja, jawel, kun je het kopen, hè? overkopen. Ik heb nog geen zwarte handelaars gezien. Nee, maar die komen vanzelf. Oh, is dus gewoon... Dus gewoon... Dus gewoon afwachten. Oké, okay, dat is uh, even afwachten dus. Ik uh, heb dus geen kaartje gekocht, maar ik begreep dat er een soort zwarte handel uh, in de kaartjes is. Uh, nou, dat moet er niet bij mij zijn. <lacht> want ik weet dus niet, ik kan dus niet vinden waar ik uh, daar nog een kaartje kan krijgen. Aha, nou ja, ik zou zeggen zoek verder. <lacht> niet bij mij, want ik heb zelfs geen kaarten. Oh. Ik sta dan ook op de kaartgever te wachten. <lacht> nou, de deur is ondertussen open gegaan, maar <lacht> we moeten nog wachten op de kaartjes. Hé, hey, hoe is dat nou uitverkocht? Hij is uitverkocht, ja. Uh, is er geen manier om aan een kaartje te komen? We hebben een kaartje over. Echt waar? Ja? Ik een kaartje over. Oh, dankjewel. Nee, oh. sorry, Tim. Heb je er echt geen? Sukkel. De Dank u. Dank u. Nou, mag ik er wel in hè? Ja. Hé, hey, bedankt hè. Nou ben ik toch nog naar binnen gekomen omdat ik geen kaartje had. Het is een uh, prachtige zaal. Nog niet gevuld met mensen, maar dat zal straks vast wel gebeuren. Oh, ze hebben een uh, groot scherm uh, staan met een uh, filmpje van de optocht. Het geluid dat je hoort, dat is een, uh, een hydraulische lift waar ze blijkbaar uh, nog iets mee uh, instelden. Oh ja, dat is de projector die ze aan het instellen zijn. <laughs> nou, de mensen stromen langzaam binnen. Ik heb mijn leutbonnen gekocht. Want je kunt niet met contant geld betalen. Hè. Je moet echt 13 leutbonnen voor 20 euro. En als straks uh, over de poos uh, iedereen zo'n beetje binnen is, dan komen de bandjes. En dan gaan we van alles uh, meemaken. En dan wordt het pas echt leuk. Ja, uh, de stemming zit er al goed in, maar ik denk dat de leut moet beginnen. Ja, dat klopt. We zitten al lang te wachten al op, de, op de leut. Ja, wel zeker weten. Veel te lang. <laughs> Nou ja, we wachten maar of we acht maalertijd hebben. Hetzelfde. We gaan even repeteren dat liedje. We hebben voor mij aan de en voor de kijkers aan de rechterkant boven de tekst gaan meenlopen. De mannen die achter mij die gaan even meespelen. Op het projectiescherm staat, en, uh, staat uh, de tekst van het liedje. Het is niet zo druk, nou. Het is een keer lustig. Nou, de zaal staat vol. Even wat hij erover heeft. Het over heeft? van Babしかke. Praatisch k Allah je op de en een alle we nog de Als je goed kan spelen, moet je maar hard spelen. Ik ken het helemaal niet. We zijn in ieder geval wel heel luid. Het is een hele vroege vaste avond is. En ook dat het wel een vaste gelijk bij het nieuwjaarsconcert valt Het wel met, lang maar zitten. Alles van stal gehaald. En vandaag heeft Markiezer, Vila Moeniging, meegenomen naar de stuurman. Gisteren een lang maar zitten! Er komen uh, mensen in kostuums uh, en pruiken uh, het podium op. Hey. Hij lijkt op Ronald Reagan, ja. Nou, het podium staat nog helemaal vol met mensen met rode jassen... In marquise uniform en pruiken op en witte gezichten. En dat moet nou gaan spelen. Heel. Hij zegt wat, maar ik kan het niet te staan. Is dat nog valser? Echt fantastisch.